De 25-jarige Menning verdient het om nog een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten, zei de aanklager. Menning werd vorige maand schuldig bevonden aan bijna alle aanklachten. Hij werd vrijgesproken van hulp aan de vijand en daarom is geen levenslang geëist. De uitspraak wordt deze week verwacht. In Den Bosch zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Ze liggen in het ziekenhuis, het is niet bekend hoe ze er toe zijn.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 De inschrijving is nog niet gesloten en niet iedereen die zich aanmeldt gaat ook echt studeren. Pas in oktober worden definitieve cijfers bekend. Het weer, vannacht ongeveer 10 graden en lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag flinke zonnige periode en 20 tot 22 graden. De dagen erna droog en veel zon. Dit was het... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht... Out on clouds beneath the moon, reaching rides on magic carpets. It's a fairy tale to me, but Johnny. Rackham the Nation! Woo!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 www.zfmzandvoort.nl Right by my side, right by my side. If the morning always comes too soon.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 And we Free Thank mm -hmm. you.